Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ook in Amsterdam zijn nu delen van de stad afgesloten... vanwege de drukte met Koningsdagvierers. In Eindhoven werd al eerder een deel van het centrum afgesloten... omdat het er te druk werd. Er is daar een gratis festival aan de gang waar veel mensen op afkomen. In Breda is een deel van de stad afgesloten... omdat er te veel mensen naar het Koningsdagsfeest van Radio 538 zijn gekomen. En ook in Utrecht was het op sommige plekken te vol. Volgens een Duitse rechtbank zijn de Duitse grenscontroles in strijd met het Schengen-verdrag. Volgens de rechter beperken de controles het vrije verkeer binnen de EU, zoals dat in het verdrag is afgesproken. In Nederland leiden de controles al langere tijd tot ergernis en ook tot ongelukken. De zes verdachten die nog vastzaten na de blokkade van de A12 zijn vandaag vrijgelaten. Eind augustus moesten ze, moeten ze voor de rechter komen. De verdachten, klimaatactievoerders van Extinction Rebellion, blokkeerden zaterdag de snelweg bij De Meren bij Utrecht. In totaal werden 400 actievoerders opgepakt en ergens anders meteen weer vrijgelaten. De zes die nog vastzitten zaten zijn voorlopig hun rijbewijs kwijt.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 Met een livestream van negen dagen heeft een Poolse influencer een recordbedrag opgehaald voor kinderen met kanker. Hij zamelde bijna 60 miljoen euro in. Ruim 40 miljoen meer dan het oude wereldrecord. De Poolse influencer streamde een rapnummer. Een protest tegen kanker. Het weer. Vanavond steeds meer bewolking in het noordwesten. Enkele buien. Morgen zonnig en droog en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Dat was het begin van deze Alternatieve FM van 23 april. En je hoorde hoes met Out of Place. Want afgelopen vrijdag, dat is bijna een week geleden, was ik te gast voor het platform 3 voor 12 Noord-Holland om Marathon aan het werken te zien. En Holograph in het voorprogramma als support. En een van de momenten, een van de highlights... ...was het moment dat... ...en dat nummer ga je straks ook horen... ...dat Kai Koopmans van Marathon zei... ...ik ga een nummer opdragen aan Ramon van Geitenbeek. Uh, met het uh, nummer... ...moet ik even kijken op mijn lijstje. Uh, want ik ben bijna het overzicht uh, kwijt. Uh, het, sta, het staat er toch ergens? Ik heb het toch ergens staan? Shadow Race the Star, inderdaad. Uh, dat is uh, straks waar ik het uh, tweede uur uh, mee begin... Een die droeg hij dus op aan Hoefs uh, met, nou ja, met Ramon van Geitenbeek uh, Dat was uh, de reden waarom ik ook uh, dacht van ik begin ermee. mee. En er is een grotere aanleiding waarom ik uh, dit doe. Want het is ook een klein beetje stilstaan bij Ramon van Geitenbeek Maar uh, het meest bij Tom Gaasbeek. Want dat is waar het, deze uitzending het meest aan opgehangen wordt. Want ook Tom Gaasbeek was voor mij dan ook een bijzonder mens. En dat had ook uh, te maken met zijn aanwezigheid bij die illustere band Wave Zero. <kijkt> en die band die kwam uit Kastrium. Uh, ze hebben het uh, geschopt tot onder meer Paradiso Amsterdam. Want uh, daar hebben ze nog gewoon een optreden gedaan. En <kijkt> uh, ze hebben ook uh, gespeeld, terwijl ik ook last heb uh, met een kikker in de keel... Uh, ...gespeeld hebben uh, tijdens het Uit je bak festival in Kastrium slotte uit die omgeving kwamen ze vandaan. En daar zal in het de derde uur zal er ook een nummer te horen zijn... die door de band is uitgebracht. Het is een nummer uit 2016, is nog niet eerder eigenlijk te horen geweest. Ja, van de week is die online gekomen via YouTube. En daar heb ik zo handig als ik ben een, een mp3 van weten te maken. En daar beginnen we uurtje nummer 3 mee. Er zitten dus ook nog een beetje postpunk en new wave elementen erin. Dus dat is toch wel een beetje de teneur van, uh, van deze uitzending. Vooral ook, uh, de bandnaam Wave Zero verwijst er ook naar. En er zat ook iets in, in de muziek van Wave Zero, namelijk new wave. En ja, er zat ook nog wel een donkere kant. Het ging ook een beetje richting de, ja, de, de alternatieve rock en misschien ook wel de postpunk op. Dus dat uh, is een beetje de... De stijlen die Wave Zero heeft uh, laten horen in de tijd dat ze bezig waren. En waar Tom Gaasbeek nou een behoorlijk stempel op wist te drukken als frontman van die band. Over Hoefs uh, gesproken, want daar begonnen we dus mee. Uh, Johanna Jorgoe, uh, daar kan ik me nog iets mee herinneren. Want ik ben met die band op de, tijdens de popronde van 2023 nog op stap geweest. En ze wilde maar per se één ding zien. En dat was een optreden van Johanna Jorgoe in Wolfhound. Terwijl ze zelf later op die avond nog uh, tijdens uh, de popronde in Patronaad Haarlem te zien waren. Johanna Jorgoe is bezig weer met uh, nieuw materiaal. En dit is toch wel een van de meest vooruitgeschoven nummers op dit moment. Totaal anders dan je eigenlijk van de gewend uh, zou moeten zijn. Heel andere kant laat ze zich horen. En dat nummer dat heet Marble Gaze.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 Sides have been turned There are bridges that you only cross one time When the desert moon comes up You are running out of love It gets cold and it gets tough When that desert moon comes up You have left the warm and bright For a tiny speck of light Never chase after a lie Hold that is het voor de ziekenboeg. Want Ethan Huis is herstellende... Van, een, van wat stemproblemen. En vandaag deelde hij een nummer... met onder meer... een stem erbij. En dat was dit nummer. Desert Moon. En Desert Moon... dat heeft ook nog een bepaalde betekenis. Want het verhaal gaat... dat het iemand over... lijken gaat. En dan heeft hij uiteindelijk succes. En met wie moet hij het dan delen? Nou, doet mij erg sterk denken aan... een of andere... Geflipte figuur in Washington. Ik en ik heb van de week die pagina ook maar meteen op Facebook geblokkeerd. Ik was er helemaal klaar mee. En bovendien heb ik gerapporteerd dat het alleen maar spam is wat die man allemaal aan het doen is. En zonder de naam te noemen weten we dus over wie we het allemaal hebben. Dus dat heb ik gedaan. Voelt goed overigens. Johan en Jorgen hoorden je uh, met Marble Gaze. Dat is de single, de meest recente single. En het is totaal ander werk. Nou, ik moet er nog even één ding bij vertellen. Want het is natuurlijk een bijzondere uitzending. Die min of meer een beetje in het teken staat van Tom Gaarsbeek. Uh, want er is op 11 april bij jongerenorganisatie Egmond binnen. Is daar een avond, ja, min of meer georganiseerd om het leven te vieren. En dat uh, is ook meteen de reden waarom we een deel van, dat, uh, programma, van dit uh, programma... Uh, ja, min of meer mengen met... Uh, postpunk... en dat soort zaken... in deze uitzending... om dat, uh, dit verhaal op te hangen... en op te dragen... aan deze Tom Gaasbeek... die er niet meer is onder ons. Uh, maar het is niet het enige... want uh, vanavond komen ook de, de heren... van de Kiwi Club uh, langs. En vanaf 8 uur uh, gaan we dus ook nog... wat uh, elektronische dingen horen... En dat uh, is straks vanaf een uur gewacht. En uh, de mensen hier in deze studio zijn op uh, dit moment druk daarmee bezig. We gaan verder. Uh, want uh, hier kreeg ik de toestemming voor van de, vandaag nog. Uh, om deze single te, uh, te laten horen. Want morgen komt hij echt officieel uit. En ik mag hem uh, vanavond laten horen. Jit en Mila Maria met niet bij haar. Been teaching me bitch, but I'm making her so long in not hey, my i'm Ikba feeling for your Asha I'm a sit. Yeah for me so I is out in my Die warmte tegen mij, maakt het lastig Ik had al lang weg moeten gaan, nee. Maar je kijkt me aan en ik laat het Ik geef je maar bij Zoals het is, dit ben ik Dus waarom wil je meer? Hm. Wat zoek je bij haar? Dat je droom als je bent. Maar mijn zachtheid niet met zwakte Ik blijf te lief maar ik wil niet meer wachten dus Laat haar niet in iets geloven Lief en weten dat ik van jou hou. De kou. Koude verhalen van ochtenden op mijn fiets. En alles wat ik anders had gedaan. Een sportieveling. Lievende, zachte, sterke rugby-speler. En we rennen niet meer door het bos, bouwen onze eigen huizen en leven daarin. Al als ik hier nog een keer was, dan zou ik rugby-speler willen worden. Ik zou liever zijn tegen mijn vader. En, en het zat in mijn hoofd. Dit is niet het echte leven. Het leven komt nog. Het zat in mijn hoofd. Dit is niet het echte leven. Dat moet nog komen. En als ik hier nog een keer was. Oh, als ik hier nog een keer was. was wakker, had het licht nog niet gezien en jij, jij wist het al. Jij was al zo ver. En hoe hard ik het ook probeer, ik krijg geen gelijk. Ik had het anders gedaan. En jij zegt dat je mij mist op de oude versie ervan. Ik miste mij die nietjes. Of nooit echt was. Oh, mis je mij? Oh, mis je mij? Als ik hier nog een keer was. oh als ik hier nog een keer was. een rugby speler geworden. Oh als ik hier nog een keer was, dan was ik rugby speler geworden. Ik was een rugby speler geworden, een lieve, zachte rugby speler. Eraf, oh, ik, bijt ik, ik, lakker, ik, ik bijt mijn tong eraf tot mijn mond overstand. Oh, ik bijt mijn tong eraf en ik was dan zwakker. Ik had het licht nog niet gezien. Ik bijt mijn tong eraf tot mijn mond overstand En ik, ik had het licht nog niet gezien. En als ik hier nog een keer was, dan was ik speler geworden. Of een familieman. De wond die ik verborg, laten zien. En je gevraagd mij te helpen. En draai je nog een om, rijk je hand naar me uit. Het is al te laat. Het land, de zee, de nacht, de dag. De wond die ik verborg, laten zien. En je gevraagd mij te helpen. Draai je nog een om, rijk je hand naar me uit. Het is al te laat, het land, de zee, de nacht en de dag. En de wond daartussen. De wond die ik verborgen, laat zien. En je gevraagd, jou gevraagd mij te helpen. Laat je nog eens om. Lijk je hand naar me uit. En het is al te laat, het land, de zee, de nacht en de dag. En de wond daartussen. Als ik hier weer was, oh als ik hier weer was, oh, hier weer was een oh, niet spelen geweest. Of een familie man, jij zegt het maar. Als ik hier weer was, als ik hier weer was. Als ik als ik hier weer was. Ik denk ik was een rugby speler geweest. Een van die twee bandleden, die hebben we hier in de studio gehad. De ene heet Hugo Sanders en de andere die heeft dezelfde achternaam als de techneut van dit programma, namelijk Van Dam. En dan weet iedereen waar ik het over heb. Thijs, Jozef Van Dam. Oftewel, Jozef die we hier ook in deze studio hadden, die is een van de twee leden. Het is met een nieuwe single... Het nummer dat hij terugbiedt voor, hoorde je Jit en Mila, Maria met Niet bij haar. Nou, ook deze single die mag ik draaien. Morgen komt die uit Kimmy June, Country You and I and the Realistic Love Song. I Didn't want Pain, the misery. Yeah, I could live without. I'm uh -huh. Single van Kimmy June. Morgen komt hij uit. You and I and the Realistic Love Song. Nou, we zijn toegekomen aan het uh, blokje met de heer Niels Buis. Want die uh, gaat morgen een nieuwe single uitbrengen. En dat heet The Professional. En dan moet ik even dat uh, bericht uh, erbij pakken. Want hij heeft er nog wat over geschreven. Um, want die single, dat, uh, dat heeft ook iets uh, te maken met op een avond... na enig moment goed in te hebben gedronken. Besluit je de lucht te klaar. Je stapt op hem af en vraagt... ...om het echte verhaal. Somebody told me you paint houses. Dat is een beetje de tagline van het hele verhaal. Nou, uh, dat heeft te maken dus met die nieuwe single. Uh, die ga je straks horen na het gesprek. Maar eerst beginnen we met Icarus. Dan het gesprek met Niels Buis. En daarna dus die nieuwe single hier is... Niels Buis.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 Oh, just like you trudging down the boulevard another soul search ending in nothing it's all over the news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 tot zover een track van het album The Lowlands. En de maker van dat album, die hebben we ook aan de telefoon, dat is Niels Buis. Hallo. Goedenavond, Ja. Ja, goedenavond. Want, uh, er is weer uh, wat uh, nieuws te melden van jouw kant uit. Ja, gelukkig wel. Ja. Een, tijdje, een tijdje stil geweest, maar gelukkig weer nieuws. Ja, uh, want The Lowlands dateert alweer van 2024. Ja, dat klopt. Ja. Yes, 24. Ja. Wat heb je in die tussentijd allemaal gedaan nadat je dat album uit, uitgebracht, ik neem aan toch ook uh, iets van dat album live laten horen? Ja, zeker. wat shows gedaan, uh, mooi in het voorprogramma aangestaan van Blanco, in de Paradiso, destijds kwijt in zaal, helemaal uitverkocht. Ja. Uh, ja, gewoon uh, het namen mijn zin zat. Ja. Had ik heb mijn uh, ding gedaan, al, eigenlijk was ik al wel meteen begonnen met het schrijven van nieuwe muziek. Ja. En, um... Gaat dat eigenlijk trouwens bij jou gewoon door dan? Als je. Ah, ja, ja. Ja. ja, ik blijf schrijven altijd wel, eigenlijk vrijwel. Als ik een gitaar in mijn handen heb, dan. Ik ben niet een persoon die zegt van ik ga nu een liedje schrijven. Nee. Maar als ik uh, een gitaar in mijn handen heb, dan ben ik me wel bewust van wanneer inspiratie toeslaat. Zeg maar. Ja, uh, en hoe komt dat dan uh, meestal? Als je uh, een gitaar in je handen hebt, zit je dan naar buiten te kijken? Zit je mee, uh, ja, ik weet het niet hoe het in het hoofd van Niels Buis omgaat. Ja, ik, wat ik wel eens heb, uh, ik, als ik bijvoorbeeld, uh, als ik bijvoorbeeld uh, iets zie. Ja. Wanneer er iets gaat rollen, dus als ik bijvoorbeeld wel eens een zin hoor in een film of lees in een boek of ja. ergens hoor in een gesprek en ik denk van, nou, ah, daar kan ik wel wat mee, dan zet ik het eigenlijk meestal in mijn telefoon. Mm. En vaak als ik dan mijn gitaar op heb, dan uh, pak ik mijn telefoon erbij en dan rol ik een beetje door die, uh, door die zinnetjes heen die ik heb opgeschreven of fladder van ideeën. Yeah. En dan, dan begint er vaak al iets te rollen en mm. ja, dat is dan niet altijd bruikbaar, maar vaak zit er dan wel dingen tussen waar ik tevreden mee ben. Ja. Ik heb dan wel al de ideeën waar ik het meest blij mee ben. Achteraf dat zijn de liedjes die snel op papier staan, zeg maar binnen 20 minuten. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, het kan dus uh, zomaar zijn dat het ook heel snel uh, een, uh, tot een tot een liedje kan komen met teksten en dat soort zaken erbij. Ja. ja. Ik had uh, voor, dit, voor dit nummer, de professional, had ik eigenlijk uh, een gitaar even al. Heel lang. En uh, ja, dat duurde het eigenlijk wel wat langer, maar ik vond het drukje zo goed. Ja. Dat ik er steeds weer terugkwam en dat ik steeds weer ging proberen. En toen uiteindelijk rolde de tekst toen die kwam, rolde hij er wel in een één keer uit. Ja, uh, want The Lowlands, uh, dat album, dat, uh, ja, dat ademt een bepaalde sfeer. Uh, daar eigenlijk, vertel je de verhalen, lijkt het wel over het lage land van Nederland, lijkt het wel. Ja, dat, dat is wel, uh, zeg maar, ik... Ja. Ik ging vaak op en neer uh, naar mijn werk uh, door het uh, langs het platteland. Dus daar, daar uh, die sfeer en mijn leven daar in die buurt. Dat, dat reflecteert wel in die teksten. Ja. Ah, nu is er natuurlijk weer een nieuw album en dat gaat dan zo. En dan komt er weer een nieuwe sfeer. Hè? Ja, ja, ja. Uh, ben, een nieuw vormend idee. Ja, ben jij ook iemand die dat, uh, die dat doet? Uh, sfeer opzoeken van een, weer een heel ander, uh, ja, een ander, ander uitgangspunt in dat geval. Want nou, ja. Um, ik he, had het in het begin niet zo uh, bedacht, maar toen ik uiteindelijk een aantal, ja ik bedoel Lowlands was uitgebracht eind 2024, ik had destijds al wel wat nieuwe liedjes geschreven maar ja, die kwamen te laat voor dat album en die was eigenlijk nu niet echt heel goed op dat album. Mm -hmm. En toen ik eigenlijk, uh, toen dacht ik eigenlijk wel, zag ik eigenlijk op begin 2025 al wel of al, uh, ik heb, uh, ik heb een, uh, een nieuw idee te pakken als het ware voor een mm. album. Ja. Ik heb een, een, een, een nieuw uh, wel, uh, een album, een, ja, een vormend plan. Mm. En uh, toen heb ik daar nog wat, uh, om, dat, om dat idee compleet te maken, heb ik nog wat... Uh, ...nummers moeten schrijven... ...maar het grootste, voor het grootste gedeelte lag het eigenlijk al wel. Ja. Dat verbaast me eigenlijk wel. Het past al eigenlijk allemaal heel goed bij elkaar. Dus ik, ik hoefde eigenlijk niet heel veel... Uh, ...extreem veel nieuwe muziek te schrijven daarvoor. Oké. Okay. De uh, Professional is dus nu uh, de basis... ...want je kondigde hem eigenlijk al net... ...een beetje in het uh, gesprek aan... Hè? ...met een uh, gitaarief. en uh, noem maar op. Uh, is het, uh, hoe, hoe zit die aanleiding... Uh, ...om die tekst uh, te schrijven? Ik, ik denk als ik zou ook... Bekijk wat, uh, wat je op de socials deelt, dan heb ik het wel eens het idee, het lijkt wel een detective. Ja, nou ja, het is, uh, <laughs> het is, eigenlijk is het een uh, hitman. Oh? Dus het is, dus, ik heb uh, ik had eigenlijk wel grappig. Ik had het idee van uh, dat, uh, dat als je wel eens in een café komt, weet je, in een uh, in een kleine kleine ja. omgeving, als een dorp of een kleine sociale cirkel. En, ja. ...dat er dan steeds een gerucht gaat over iemand in dat café die daar vaak komt... Ja. Die, uh, ja, ...die mensen omlegt voor geld als het ware. Ja. En toen dacht ik van, uh, ja... ...wat nou als je dan dronken uiteindelijk toch op diegene afstapt en zegt van... Uh, ...hoe zit het nou eigenlijk <lacht> ja. Na Een paar borrels. En diegene doet dan vervolgens ook na een paar borrels zijn beklag. Ja. En ja, ja, dat is eigenlijk uh, de basis voor de tekst van het water. Ja, ja, ja. Uh, en, en, dat is, uh, en gaat dat gaat dan, uh, zonder dat je heel veel in details treedt, over een uh, volgend album? Want ja, als jij zegt nu uh, dat je er niet zoveel over hoeft te schrijven. Kunnen we dan een soort krimi verwachten op het, uh, op het album, of niet? Nou, het, is, het, is, uh, het album is wel, gaat wel veel breder dan dit nog. Ja. Dus het is echt een... Uh... Een losstaand verhaal. Ik heb, er zitten wel echt uh, meerdere verha verhalen over meerdere, meerdere personen en ik merk wel ook dat ik los van dit album, of van het vorige album, ook meer kijk naar uh, andere verhalen en verhalen om me heen. Dus dat ik de basis niet alleen bij mezelf vandaan haal, ja. maar ook kijk uh, uitzoomen en uh, iets meer kijk naar andere verhalen. En uh, daarin wat royalties neem natuurlijk en sommige dingen pak ik natuurlijk wel die iets dichter bij mezelf liggen. Ja. ja ik, ik weet niet meer, maar het las ooit ergens van het meest persoonlijke is, het meest creatieve. Ja. ja. En, en dat is dan wel aan jou toevertrouwd toe, toe om zoiets uh, dan te doen, denk ik? Ja, ja, vind ik wel. Ja. Uh, ja. Ik heb ook, uh, ik ben weer natuurlijk met mijn goede vriend en uh, collaborateur, uh, Jan de Witte, Blanco, ja. die al ingedoken. Ja. En uh, daar hebben we gewoon uh, die liedjes uh, opgenomen en prachtige dingen erbij uh, bedacht. Ja. En in dit, in dit geval van de professional hadden we uh, een heel mooie uh, gitaartreinen, uh, hadden we en daar hebben we toen nog uh, Joey Carra van The voorbij gehaald op de bas en uh, uh, Tom Heusinkveld op de drums van Blanco's band. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk hebben we ook nog uh, een mooie bladensectie uh, bij je weet het al, uh, uh. Ja, nou, het belooft het, het, het dus uh, wel wat. Maar eerst dus de professional. Uh, dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar kunnen we jou vinden op het wereldwijde web? Ah, ik nee. Het wereld, ja, nee, het wereldwijde web. Het afsluitende vraag mij natuurlijk op, op Spotify straks en op YouTube van volgende week vrijdag. En uh, vanaf morgen natuurlijk is het ja, mooi. Ja. En uh, vind mij uh, Spotify. En uh, vind mij ook op uh, 5 juni doe ik een try-out in de Lennon samen met Blanco. En dan uh, heb ik niet alleen uh, mezelf, maar ook een bassist en elekt elektrische gitaren. Uh, en dan wordt het als trio uh, gaan we het toch iets steviger neerzetten allemaal. De Lennons zit op de dijk mensen in Volendam. Klopt dit? En toen bleef het stil. Nou, dan gaan we hem maar uh, laten horen. De professional. I know they're full of it Last way to go is not knowing So they'll never see my face I'll grind the bees that do not seek but Professional I know En daar zat het dus in. Hè. Somebody told you, me, you paint houses. Ja, en dat was zo'n beetje de tagline van het, het, het hele verhaal van Niels Buis en zijn professional. Je, hoorde, uh, je hoort op dit moment ook de achtergrond, de Kiwi Club... Die zijn vanavond te gast en die gaan twee keer een set spelen van ongeveer 20 tot 25 minuten. Dus uh, om onze handen niet te branden dat, uh, dat er de vorige keer iemand helemaal over de kling jagen... zoals de ene Markers Want dan gaan we dat een beetje voorkomen. Over uh, de Volendam gesproken, want komende zaterdag is er een speciale avond in de Pius. Nee, vrijdag, ja, Koper, morgen dus, 24 april... 24 april mensen, dus is een speciale piersavond avond waarin Sinje Du, Du, Sinje Du dan ben ik even kwijt uh, dat er nog een tweede bij zit en er zit ook nog, deze uh, band zit daarbij en die draait om Iders van Dijk, Send Me Flowers en In My Head Today I in the corner The hands of my lover are feeding me habits keeping me full i'm feeling lonely i don't know why all day i Single van Ines Marie en die komt morgen uit. Het nummer dat heet Dreaming. Daarvoor hoorde je Send Me Flowers in die zijn morgen te zien met een speciale avond van de Piers Songwriters Guild en het nummer dat heet In My Head Today. We gaan uh, zo'n beetje op naar het einde en dat uh, doen we met een nummer van Ion. vorige week uitgekomen. Dat nummer dat heet Who Am I. I'm not afraid of the darkness anymore I'm more afraid of the light Cause who am I without my patterns? Who am I without my old beliefs? Who am I without everything that's always been protecting me? Who am I? Who am I? I'm not afraid of the darkness anymore. I'm more afraid of my own light. Cause who am I if I step my to feed in my full potential Will I Maybe shine too bright. Who am I?